De Verenigde Staten en de EU hebben de afgelopen dagen hun sancties tegen Syrië verscherpt. De EU overweegt geen olie meer uit Syrië te importeren. De organisatie van Pukkelpop kon niets doen aan de ramp door het noodweer afgelopen donderdag... ...concludeert het Openbaar Ministerie in België na voorlopig onderzoek. Volgens het OM was het noodweer zo ernstig dat de organisatie niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het drama...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 En dan het weer, het wordt een zonnige dag in het zuiden kan 25 graden worden vanavond in het noordwesten, kans op een bui. Morgen op meer plaatsen zomerse temperaturen met s'avonds regen of onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar wordt geflitst vandaag op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Badhoeverdorp en Heemskerk. Tot zover de verkeers... In cirkel Zandvoort ben jij de artiest.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. En Zee. Zandvoort. En zomerhits. <tied> Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu Toebak leeft. En eh, zomerhits komen eraan. leeft op de radio 4 minuten over 8. Welkom. Ik heb er weer zin in. Nou, ik ook hoor. Ja, het begin van het programma. En wat is dat heftig, hè? Moet je, moet je dit eens even luisteren, gewoon. Gisteren... Pukkelpop? Pukkelpop, man. Echt, ik kreeg een kippenvel van toen ik het hoorde gisteren. Je had erbij kunnen staan. Nou, nee, dat is niks voor mij. Maar ik had jezus, wat een nachtmerrie gewoon. Vijf doden en 140 gewonden. Dat is echt bizar gewoon. En gisteren is natuurlijk Lola van start gegaan. En daar hebben ze veelvuldig stilgestaan bij pukkelpop. Dus dat is wel heel erg mooi om dat te doen. En bij het weerbericht. En bij het weerbericht. Ja, ik vind, ik moet... Ik krijg er altijd wel een beetje een raar gevoel van dat er altijd weer op zoek wordt gegaan naar... Ja, er moet toch één iemand de schuldige zijn... Zei, dat hoeft niet altijd zo. En dat De organisatie zelf, die, uh, die heeft volgens mij ook de grootste ellende. Yeah. Want volgend jaar komen er een stuk minder. Want weet je nog, vorig jaar... Nou. En, uh, en die hebben natuurlijk al die kosten gemaakt. En de helft is gewoon weg. Dus ook al die steentjes die denken van nou, we gaan even lekker verdienen. Nou, uh, nee. helemaal niks meer. hè? De mensen hebben er gewoon geen zin meer in. Nou... En, nee... Amper, als jij daar kaarten voor die dagen en je hebt in die stress gezeten, je zit gewoon in een trauma. Ja. Dat is gewoon het probleem. Maar we moeten ook wel een beetje uitkeren dat we ons niet helemaal vastbijten. Ik heb een trauma, we hebben een trauma. Heb jij niet een trauma? Hoe kan het nou? Dan heb je het vast verdrongen. Nou, dan moet je naar een psycholoog en die praat je dan uiteindelijk een trauma. Moet, daar moeten we wel een beetje voorzichtig mee zijn, vind ik allemaal. Ja. Maar je hebt ze toch gauwer dan je denkt hoor, die trauma's. Ik moet wel zeggen, ik heb het ooit eens gehad een collega van mij zeggen, maar het dijk je overheen met haar auto. Als je druk bezig bent, ook met de radio en een sigaret. Dat moeten ze oh. ook verbieden in de auto. Gewoon een, ja. een rookertje aan te doen. Dat moet je gewoon echt niet doen in de auto. En toen ging ze de dijk hier af. En toen dacht ik van: wow, wat gaat ze doen? Gaat ze beneden parkeren maar je of zo? Ja, zat bij erin. Je zat bij haar in de auto. Nee, ik zat. Uh, oh. ik reed, sorry, ik was niet duidelijk. Ik reed achter haar. Oh, dus ik okay. zag het voor mijn ogen gebeuren. Ze ging het dijkje af. Dus ik, ik snelde dat dijkje afloopjes Dus Dat was glad. Vandaar dat ze naar beneden was gegleden. Dus ze lag op de hoed. Lag ze in de greppel. Op de hoed? Op de hoed, noemen we dat. Oh. Op het dak. Ja, ja. Dus uh, toen kwam iemand anders het, uh, het taluut afrennen. En die sprong via haar wiel, die nog uit het water stak, naar de andere kant. En ik zeg: ben je oké? Okay? Ja, ik ben oké. Okay. Nou, het ging allemaal zo snel, de zon nog grappen te maken nog, want er zat niks. En, en toen s'avonds of middags stond ik nog op mijn werk, want in die tijd werkten we gewoon nog door. In plaats ja, van dat je naar het ziekenhuis nee, ging. Nee, je ziet gelijk naar de begeleiding. En uiteindelijk toen kreeg ik een klap, dat was heel raar. Dat had ik eigenlijk nooit ervaren. Zo echt net of je één keer ontzettend tegenwind kreeg. En dat heb je gerealiseerd? Dat realiseert dat je denkt... Oh, dat is ook best wel goed afgekomen. Ja, zeker Is het dacht ik toen nog. Nou, nee, maar echt toen had ik wel zoiets. Ja, zo is dat gevoel. Ja, nee, maar ik heb het ook gehad. Want ik heb toen een vrij ernstig autoongeluk gehad richting de sneeuw. De sneeuw. En toen stond ik de volgende dag in een skibus. Ja. En toen zat ik tegen iemand van, wanneer ben jij aangekomen? die ben jij aangekomen? Ik zei, nou ja, wij zouden gisteren ochtend al aangekomen zijn. Maar ja, toestand, auto auto los en al die dingen meer. En terwijl ik ze te vertellen, vulde mij... Ogen zich. Ja, en toen pas kwam het naar voren. Ik heb niet, niet, ik over heb praten niet heel dus. hard gehuild, maar nee. ik merkte toen wel van wow. En het heeft uh, heel lang geduurd voor ik uh, rustig in de auto zat als het uh, koud was. Ja. Ik dacht altijd van oh, straks slippen we weer. Precies. Laten oh. ah, we kijken voor de auto's. En vooral lekker veel foto's maken. Dan kan je er later lekker over nadenken. Ja, maar weer. dat is erg. Ik heb dus zo'n foto van die auto wat die in de prak is. Ja. Die staat er mij op huis of zo. Maar ik, ik kijk eigenlijk liever niet meer naar. Nee, wel met je stoel op en dat Het is hetzelfde ook inderdaad als dat je geopereerd bent. En dat er foto's gemaakt zijn van de open operatie. Daar kijk je later liever ah. ook niet naar. Nee, ik heb een foto van het nageboorte <laughs> van mijn kind. Van het nageboorte. Daar kijk je liever ook niet naar, toch? Ja, ah, nee, dat is weer anders. Ja? Dat is, ja? Het is wel bloedig, maar ja. ...dat we hem niet gebakken hebben. Nee, dat kan toch heerlijk zijn. Zeg, nou, je begrijpt, dan wordt het weer een leuke uitzending. En het maffe is, ik had gisteren al een plaatje uitgezocht... ...voor het begin van deze show. En die heet Moederkoek? Nee, dat zou toch kunnen. De Smith Westens, en die speelden thuis... Pu ...tijdens Pukkelpop. Oh, en toen kwam het dak naar beneden. En hun, uh, dus ze speelden het dak eraf? Ja, dak dak... Ja. En toen Het Weekend heet het. with questions en weekend, toen was het lekker speelde Pop en toen kwam het dak naar beneden. En uh, ja, een apparatuur was stuk en ze hebben gewoon gisteren, jawel, gewoon op Lowlands weeggespeeld. Kijk, dat zijn echt diehards. die -hards. Had het wel een beetje moeilijk, hoorde het uh, vanochtend op radio 1. Maar het was wel een beetje emotioneel. daar moesten er natuurlijk iets over zeggen. Kan niet, ja, kan niet zomaar laten gaan Wat was het tijdens dat hij speelde? Dat ja, het tijdens het hij speelde. Het is bijna net zo erg als dat hij, nou wel iets veel minder erg, nou. als, hij, als hij violist op de Titanic. Dat ze spelend ten onder gingen. ja ja dat, is, dat was wel iets erger. Ja, is iets erger toch? Ja. ja, ja veel nee, maar... kouder. Oh, veel kouder. Ja. Had hij geen jas aan gedaan Nou, het was wel in de, in de zee dat er ijsgotsen waren. Nou, dan is oh, het okay. heel koud bij hoor. Oh, dat is wel hoor. koud. Ja. Nou, ik geloof dat het wel... Maar hij moet natuurlijk ook nog een beetje zo'n alles aan natuurlijk. Dan kan je niet echt een hele winterjas bij aantrekken. Nee, ik dat denk staat dat het wel. Nee. En zo'n muts en van die wanden dan kan je niet goed de violen bedienen. Nee. Maar goed, hele... kwam het hele dak gewoon op het drumstel terecht. Dat is ook best vervelend. Ja. Dat waren tijden hè? Dat waren tijden. Zo zeg, nou, je begrijpt al kwart over acht U zit weer ja. in het radioprogramma van Toebong Leeft En ja. Jolande zit weer links van mij Gezellig ja. hè Het wordt vandaag een waanzinnig mooie dag Echt waar? Ja, ik heb lezen, lezen in de krant over heel mooi weer en zo Dus pak het hè Ga niet nu in één ja, keer alle klusjes doen in huis ja, naar vandaag buiten. Vandaag is er ook uh, festival op het strand bij, uh, bij Mango's. Dus uh, dat, dat wordt vast wel heel gezellig. Oké. Okay. Maar uh, ja, het is een zomervakantie, dus hebben al die schoolkinderen vrij. Ja. Yeah. En nou uh, was er dus, uh, in Duitsland, in Aken, was er een jongetje. En die, uh, die heeft de politie gebeld via het alarmnummer. Ja, hallo, met wie? Ja, met uh, Huppelde Ik moet de hele dag werken en ik heb helemaal geen vrije tijd, zat hij te klagen. En, en de, de officier vroeg toen wat voor dwangarbeid hij moest doen. Ja, hij moest het hele huis en terras moest hij schoonmaken. Maar op dat moment stond zijn moeder naast me en ze nam het gesprek over. En zij ontkennen dus dat hij zoontje laat werken in en om het huis. Want hij speelt de hele dag. En als ik vraag om achter zich op te ruimen, noemt hij dat meteen dwangarbeid. Dat jongetje had al eerder gedreigd met het bellen van de politie. Ja. En hij vroeg inderdaad bij het woord dat hij een propje van de vloer moest pakken. Precies. aan het werk. Kom op, ja. harder, harder, harder. Ons. Een propje. En dan voel je je ook nog betrapt ook als moeder ook. Hè? Ja. Want dan ga je ook toch verantwoorden. Slechte verantwoorden moeder en zo. Verantwoorden ook. Ja, dat is echt verschrikkelijk hoor. Want, uh, ik heb ook wel eens met mijn zoon... Dan een... vraag ik van... Kan je nou iets gewoon even helpen met de tuin? Nee. Ja, maar hij vindt gewoon dat ik niks doe in huis. Weet je wel. En dan denk ik van... Ja. Ze hebben geen te voelen. Want hij doet alles. Dat ja. gevoel. Hij is nooit... Hij doet alles. Ja, nou, maar goed. Zorg wel dat hij uiteindelijk... Uh, dat hij straks wel wat klusjes kan doen natuurlijk. hè? Ja. Nee, niet die plank. Nee, nee precies. een keer. Nou een gat in die kast? Ja, als kunnen die snoeren niet erheen voor de televisie. Ja, lekker belangrijk. Ja, maar niet je hele vuist hoeft te door. Ja. Sorry, oh. daar gaan we nou naartoe. <laughs> nou, ik heb hier nog een berichtje liggen over drinkwapen, drinkwater in Kopenhagen. Ruim een maand na de zwaarste regenval in 400 jaar. Wij denken dat wij wat krijgen, regen hebben, maar daar is nog veel erger. Kwam de Deense hoofdstad Kopenhagen nog altijd met de nawee gisteren is door de gemeentebestuur besloten dat het drinkwater wat uit de kraan komt niet uh, meer gedronken kan worden. Het moet gekookt worden. Oh zo, Het is gewoon regenwater toch? Ja, nou, maar toch Wat erbij komt, dat is toch schoon? Er zit de uh, E. coli bacterie. Dus niet wij met verf. Poep. E. coli is dat namelijk. Poep. Ja, poep. Ja. Dus, oh. ja, daar wordt word ook een beetje stil van. En ja, ja. dat kan ook darminfectie veroorzaken. Dus uh, als je er naartoe gaat, neem even een, uh, een kannetje mee. Ja, nou, en weet je wat dat ook is? Je hebt in, in het Caribisch gebied schijnt dus ook een koraalsoort. Uh, met uitsterven bedrijf te worden. Hè? Ja? En dat komt ook door de, een virus... in de menselijke uitwerpselen. Toestanden. Ze oh, toestand, raakt dus zo onder uh, de indruk... dat ze ja. gaan poepen in het water daar, die ja, uh, duikers. Ja, weet je, dat zegt ze dat het dus dat door de mens komt. Maar je had toch, uh, we hadden toen toch ooit uh, ook over walvissen. Dat als ja? je één keer... hun uh, rotzooi eruit gooien... Wacht even hoor, Je word ik altijd zo onpasselijk van. Ja, want ja, ik bedoel, die gasten, die gasten, die, die ja. walvissen, die zijn ja. er wel een meter of twintig lang of zo. En die hebben van die, die hebben zo'n ding, joh. Ja, en ook als ze inderdaad één keer ejaculeren, dat het ja? ook uh, 1200 liter is of zo. Zo <laughs> ja, dat veel. Vindt ze heel veel. Dus volgens mij komt het gewoon niet door de mensen. De dieren eten gewoon de uitwerpselen op. Maar, maar het is wel gevaarlijk als daar inderdaad, hè, wat jij zegt, uh, dat het daar niet goed gaat. Nee. Dat het regenwater ver, verknalt. Dus als, als het maar niet uh, zorgt dat uh, al de kreeuw aangetast wordt. Want dan krijg je dus weer dat al die walvissen en grote dieren die erheen komen om te grazen. Ja. ...dat die dan geen eten hebben. Dat het ecosysteem helemaal in oh, de war komt. Oh, ja. Maar ja, het is, het is allemaal wel... wel lekker belangrijk. hoe zit het met de economische crisis? Dat vind ik een stuk belangrijker, dat geld. Uh, ja, nou, uh, Dan kan ik geld... straks wel op het terrasje zitten en een biertje bestellen. Nou, dat is de vraag. Is maar het vind je niet toevallig E.coli? Ja? Begint met eco. Ja? En toch is het slecht voor het milieu. Hoe nou, vind dat je dat? Wel... Ja, dat is wel raar. Natuurlijk. Goed, plaatje van de volgende week voor het eerste rij. En vandaag voor het laatste, nee hoor. Blijf hem draaien. Dum Dum Girls, He Gets Me High. To your smile It gets me Zet jij de tent op? Nee, geen grap over de tent Kom op, dat kan niet Dude, where's my car? Ik krijg echt zo Jaren zeventig gevoel met deze plaats het Zo jammer dat ik toen nog niet zo oud was Dat was ik net, ik uh, oud was ik? Ja, ik was zes, zeven of zoiets hè. Weet je, Ik liep in zo'n onderbroekje over het, uh, over het Popfestival terrein, nee zonder gekheid Dat niet, onderbroek. maar onderbroek. mijn onderbroek Ja, weet je, dat zie je toch altijd op die film Op, die films zie je het altijd, op uh, Woodstock zie je dat Die mensen dat gaan lopen Nou, uh, Of ik uh, heb zin om te surfen met deze muziek Vind je dat ook niet een beetje? Ja, als er golven zijn. Maar als het zo mooi zijn. weer wordt vandaag, is het de vraag. De vraag. Ja. Oh, die meeuw. Hou op, hou ja? op, hou op. Ik heb een Vliegende liefde. ratten noemen we ze ook wel. Ja. Het is uh, Toepak Leeft op de Rijden de trouwens op de Dum Dum Girls en... ...he gets me high. Is het nou dum-dum dat ze echt dom zijn? Of is het gewoon... Uh, dum dum -girls. Dat ze als losse flodders gebruikt worden? Nee, dat zijn die dum -dum -kogels. van die... Uh, Dum-dum-kogels. Daar ga je lekker op los en dan dump je ze weer. Ja, dumper-girls. -dump dumper-girls. -dump oké, okay, oké. Okay. Altijd nee, is klaar wel. om even... Uh, nou, het maakt niet uit. Maar goed. hebben we het over financieel nieuws? Financiële Een <laughs> Franse zakenman heeft een hoge prijs betaald... ...voor een snel bezoekje aan het toilet... ...op het treinstation van de Duitse stad Frankfurt. Ja. Hij liet in het kleinste kamertje een tas staan... Er zat bijna 15.000 euro in. De tas kreeg hij terug. De inhoud niet. Al, al dus de lokale politie. Zo op woensdag. Nou lekker dan. De Fransman had het geld bij zich. Want hij wilde een auto gaan kopen. Hij had afgesproken om die contant te betalen. Ja. Nou ja, toen hij op weg was naar die verkoper. Ging hij dus ontdekken dat de tas vergeten was. Ja, mannen Ze vergeten ook altijd alles hè? Dan dit moet toch nog duur te staan. Heb dan je nog al toch... geleerd? Dan moet er ah. toch iets anders in de buurt zijn geweest waar hij ontzettend door is afgeleid. Ja, waarschijnlijk. Ja, maar dat kan niet anders. Bedoel, een man denkt toch vrouw, vrij snel aan geld <kuggen> of aan vrouwen. Ja, dat is, uh, het is een gedeelde eerste plaats volgens mij. Ja, en dan ga je een auto kopen. Daar heb je dus je leven lang voor gespaard. anders heb je niet 15.000 euro op zak. Geld, hè. Oh. En dan raak je afgeleid. En dan laat je die tas met geld laat je staan. Ja. Nou goed. Ik, ja. het, is, het is een opmerkelijk, opmerkelijk bericht nou, Als we het toch over, uh, over geld hebben Jawel Rutte verwerpt de plan om een onderpand te eisen bij Griekse deal. En schijnt een ander land, was het niet uh, Zweden of zoiets, dus die had een onderpand geregeld? IJsland. IJsland. Wat? Ja, Toch? die had een opjaagd IJsland. Ik zie het nu Ja, op. lekker dan hè. Eerst ons geld uh, inpikken en dan gaan zij er met het geld vandoor. Ja, een, ja En eiland. Erg, nou, ik weet niet. We hebben niet zoveel goede ervaring met eiland. IJs eiland uh, weet IJsland, weet je wel. Noorwegen en IJsland. IJsland. En, nee, wij hoeven geen eiland. Wij willen gewoon andere dingen. Wel, wel. Goud. Dat lijkt me een goed idee. Denk je ook niet? ja ik ben wel nieuwsgierig hoe het uh, gaat aflopen met uh, deze Rutten. Want uh, ik vind toch dat hij de ene fout en de andere fout maakt. Vind je ook niet? Echt, ga nee, lekker meedoen met die stemmingmakerij. Ja, ik vind, ik vind, ik vind toch dat hij weer... Uh... En ik zal daarvoor mijn excuses aanbieden. ja Dat okay. wil ik heel graag horen. Door het stof. Door het stof, stof moet ik. Ik moet je voorstellen ja? dat de verschillen in presentatie tot verwarring hebben geleid. En ik zal daarvoor mijn excuses aanbieden. Ja, nou goed. Ja, zal. Hè, doen, hè. Ja, Kom op. nou ja. De excuses tegenwoordig zijn niet zoveel meer uh, waard, heb uh, ik het idee. Straks naar de volgende plaat hebben we nog even wat nieuws uit de regio dus nieuw in het radioprogramma. Ja. Spannend. Ja, Spannend. wat gaat er weer gebeuren? Wat gaat er allemaal weer gebeuren? Zijn er nog activiteiten? Nou, ik kan je nog wel vertellen er wordt met zand gespeeld. Oh, ja. Het gaat van start. Het is gisteren van start gaan trouwens. Het schepje en een emmertje. Ja, met speciaal zand. Er is echt tonnen gestort. Maar hier, Friendly Fire nieuwe single. Live those days tonight. Ghost that keeps me on the ground Op elkaar, ik vind het leuk dit hoor, echt. Je kan hem s'nachts dus nachts voor wakker maken. Dat, ja, daarna ver, verwacht ik wel iets anders van je nog. Dat is wel zo. Ja, als je maar al even van kan op dat deze plaatsen, dan kan ik wel eens ja. echt heel erg giftig worden gewoon. Maar, maar ik vind, ik vind wel, het ritme wel een beetje te ruig voor dus, is... zo, zo midden in de nacht. Ja, is het wel? Nou, voor zo'n verstild moment, waarbij je toch op een gegeven moment denkt van oeh. Ja, dat is waar. Ja, je moet elkaar kunnen ruiken als het spannend wordt. Ja. Ja, nee, dat is waar. Ja, dat heb ik al gauw. Je kan me gauw ruiken. Ruiken als ik een tijdje naast me heb gelegen. Dat is helemaal geen punt. Oké, okay, tijd voor Showbiz Nieuws. Jawel, beste luisteraar. Kom, wacht, ik geef even een cue naar de regie. Dat klopt niet. We zitten in regioberichten. Nou, ah, goed. We hebben iemand in stage. Die moet alles nog op. Ja. ja, afgelopen zondag organiseerde de Bloemendaalse Reddingsbrigade voor de kust van Bloemendaalse strand. Nou, hoe ver is dat hier vandaan? Voor de 55e keer de zeemijl. Verdeeld over een wedstrijd over een zeemijl. En een prestatietocht. Nou, het weer was fantastisch. Er waren 70 zwemmers die meededen. En uh, je hebt een zwemvereniging Haarlem. Die heeft toch wel redelijke plaatsen bereikt. Een tweede plaats voor Linda Hartog. En bij de mannen Klaas van Beek werd derde. Maar uh, ja, degene die de mijl dus gewoon echt won was Christian Leneau, Lenos. Yeah. Die ook al in 2008 de zeemijl won. Maar ik vind het stoer, want het is 1700 meter, ja. een gewoon zwembad, hier is het is 25 meter, hè? dus het is gewoon niet 40 baantjes, maar iets van 70 baantjes, hè? Maar, maar dan heb je nog stroming tegen in de zee en zo, ik vind het stoer. Ja, dat is zeker stoer. Ja. En jawel, ze zijn weer teruggebracht, de, de, nee, nee, nee, niet, nee, die niet, nee, ook niet, die liepen er ook niet. Nee, het, was, het waren andere beesten. Nee, die waren het ook allemaal niet. Nee, het ging over die schapen, weet je wel. Die hebben namelijk ah. drie weken in de nee. Amsterdamse waterleidingduin gegraasd. om die. Uh, Prinus op te knagen. Want. Die uh. zijn goede geluiden, zeg. Daar moet, moet je iets mee doen. Maar Megel, uh, ja, het is het leuk. Ze zijn weer teruggegaan en het, het is bekend. Het is geen wereldnieuws, maar het is altijd wel weer een leuk fotootje om een jonge dame daar met een zootje van die schaafachtig aan te zien lopen. Hij is ook zo'n lange stok en dan een beetje zo'n gewaad, zo'n Jezusgewaad of zo. Dat he? had ze moeten doen voor de grap, ja. Ja, dan is het een beetje echt van de herder met, met zijn kudde of haar kudde, de herderin met haar kudde. Ja, het moet wel een beetje tot de verbeelding spreken. Volgende keer ben ik volgende naakt. Een beetje stro in het haar. Heerlijk. Ja, precies. Oké, okay, de Kiss and Ride strook voor de brede school is klaar. Deze is natuurlijk om het in- en uitstappen voor kinderen veilig te laten plaatsvinden. En dat is dus nu gebeurd doordat er een paar parkeervakken voor de brede school LDC klaar is. Het is een korte parkeervoorziening. En hij kan gebruikt worden van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 18 uur. Want ja, de kinderen moeten natuurlijk ook naar de voor- en na-schoolse opvang. De Kissel Ride strook is het eerste deel van de nieuwe bestrating. En uh, er komen uh, <coughs> op meer plekken rond uh, LDC-start meer definitieve verhardingen. Maar ja, ze zijn nog hard bezig met uh, LDC deel 2. Oké. Okay. Oh, pas op, pas op. Nou, ja. auto is in de nacht van dinsdag, uh, op woensdag, met zijn auto tegen een hek geknald. Het ongeval rond uh, kwart over één was dat op de zeilweg. En uh, de bestuurder uh, verloor het machtoverstuur, knalde tegen de hek, ging over de kop. Echt, de foto bij het bericht, denk je, wauw, welke scène uit, welke film is dat? En het duurde allemaal een beetje lang, toen u hulpdiensten hulpdienst had gebeld. Toen had hij gezegd, nou, ik ga er vandoor. Ik heb... Ik lig hier nou een half uur nog slachter op de grond. Word ik nou geholpen of niet? Nou, uiteindelijk is hij zelf gewoon rondlopen. Dat had hij beter niet kunnen doen. Want toen ging de brandweer op zoek naar waar is het slachtoffer? Het slachtoffer wordt hier verliggen. Ik het heb hier een kruis getekend. Het is weggelopen. Dus later hebben ze de man aangehouden en is overgebracht naar het politiebureau. En uh, ze gaan nog even onderzo op uh, onderzoek uit hoe het nou allemaal is gebeurd. En of hij gedronken heeft natuurlijk. Dat is ook iets heel erg belangrijk. Want dan, is, ja, dan moeten ze nog op zoek gaan naar okay. de kroeg, waar hij geweest is. Nou, het Plastier was vorige week ook een groot succes. Het wat? Plas du théâtre. Er waren allerlei kunstenaars die hebben in de poststraat hebben ze, uh, hun, hun uh, waar kunnen etaleren. Aan hun mooie schilderijen en al die andere dingen weer. Ik er waren... het over plas ging. Ah. Plas du Theater. Plas, het is Plein. Oké okay. du Tètre Maar dit wordt eigenlijk genoemd naar een plein ook in Parijs Al vandaag Maar er waren allemaal kunstenaars Ik ben zelf ook even geweest En het had gewoon wel heel gemoedelijk iets Maar je hebt ook een paar prachtige oud-Hollandse huizen daar in die straat Ja En ook met van die grote tuinen en veranda's en zo. En dan staan er voor al die leuke kunstenaars met al hun vrolijke, oorlijke werken En ja, je kon daar ook een pannenkoekje eten En er waren kinderen, dus er zit er ook een, een huis... Waar allemaal uh, kinderen zitten met een verstandelijke beperking. Ja, dat huis is dus ook helemaal nieuw. Daar hebben we toen ook uh, allerlei uh, artikelen reclame voor gemaakt. Zo. Okay. En die, die verkochten zelf ook schilderijen en postzegels en ansichtkaarten en dat soort dingen. Het, was, uh, heel, het weer was ook wonderbaarlijk goed. Wonderbaarlijk. Nou, dat is, dat is mooi. Well, Oké, okay, tweede gedeelte het radioprogramma. We hebben nog meer Sandvoortse berichten. Eerst even dansen. We gaan dansen. We gaan dansen can you trust, rank us with your love. You just give it away, feel us with your life. They day, to day, the day, the day, just give it up. Feel day, the day, the day, the day, the day, the day, the day, Baby, I can't feel a thing. Can't feel the same as I used to do. Living a lie, never been true. Sira, illa en Reckless with your love. Ach, ik ben zo Reckless with your love. Het is Toebalg op de radio, 20 minuten voor je negen. De mooiste dag van uh, 2011, geloven ze. En uh, Pukkenpop was een dramatische dag, maar vandaag is natuurlijk, of gisteren is het eigenlijk ook weer uh, Lowlands begonnen. En dat gaat we een hoop goed maken. En heel veel mensen zijn nu gewoon naar Lowlands getrokken. En die gaan daar een, een waanzinnig weekend tegemoet. Dat, uh, daar, daar, daar, daar bidden we voor. Dat had ik nou net niet moeten zoeken, moeten zeggen. Uh, Oké, okay. en nog meer wetenswaardigheden aan de kant. Als jij denkt van nou, dat moeten we even, uh, even met uh, Ja, natuurlijk hebben uh, We barsten van de wetenswaardigheden. Er is een uh, setje rode apenpostzegels. Waarmee in 1980 het jaar van de aap werd gevierd. Is, apenpostzegels? Uh, in, ja, in Hongkong. Uh, heeft zondag op een veiling in Hongkong 1,44 miljoen Hongkong dollar opgebracht. Ja, het klinkt heel veel, maar het is maar 130.000 euro hoor. Dat is natuurlijk wel heel leuk hè. Als je nou bijvoorbeeld uh, 100.000 euro hebt en dat je dat, je dan, dan ga je naar Hongkong en dan heb je gewoon een miljoen do Hongkong dollar. Dat klinkt wel heel lekker. Maar ja, nooit uh, is een setje van deze postzegels voor zo'n ho hoog bedrag onder de hamer gegaan. En ze hadden waar slechts op een uh, opbrengst van 1,15 miljoen dollar gerekend. Maar ja, de, de, die rode apen die zijn blijkbaar heel populair onder de postzegelverzamelaars, de filatelisten. Ja, precies. Kijk, en als het kinderpostzegels waren geweest, dan we hadden de pedofilatelisten ja, in grote getalen geboden. Maar nu waren het gewone filatelisten. Ja, dat is jouw favoriete woord volgens mij, hè? <laughs> ja. Ik, ik, heb, weer... ik heb nog wat nieuws over... Ah, uh... de fire. Fire. fire. fire. Fire? Een 19-jarige wraakzuchtige stagiaire van Hotel Erika in het Gelderse Berg en Dal was de slechte beoordeling helemaal zat. Had er verschillende gehad. En dan zijn ze ook met helemaal zat, gewoon met die, met die lul. Gewoon. Ik ben twee keer met hem naar bed geweest en uiteindelijk krijg ik nog, nog een slechte veroordeling. Ja. Ik, ik heb echt kussens gedaan met <coughs> Kim Holland, er zat, mocht niet baten. De knaap, oh, het gaat om een jongen, sorry, ik had het bericht niet goed gelezen. Uh, had uh, wat vuurtjes gestoken, onder andere afvalcontainers, struikgewas, vitrage, het ging allemaal in de brand. En uiteindelijk, de hotelmedewerker betrapte de stagiaire op hete daad toen hij opnieuw brand wilde stichten. De recherche heeft uh, Amakblokjes en spiertes in beslag genomen. Amakblokjes echt? dat zo. Dat is echt met voorbereid te raden. Maar nee. ik maak me dan toch een beetje zorgen. Ik heb ook af en toe een stagiaire onder mijn hoede. Ja? Ik ben over het algemeen vrij, uh, vrij coulant, Maar ik heb wel op een gegeven moment, als ik een paar keer zeg van nou, uh, het moet zus en zo en ze doen het niet, dan word ik wel een beetje boos. Ja. En dan denk ik van, hallo, ben jij een zo'n kind? Waarvan de moeder vroeger zei van, ah, had je een streep getrokken? Kijk, mam, wat mooi. Oh, kind, dat kan jij geweldig tekenen. Ja. ja, dat kan wel zo zijn, maar, dan ben, maar ik ben hun moeder niet. Dus ik hoef niet te vertellen hoe geweldig ze niet functioneren. Nee. nee dus ja, maar om dan gelijk de boel in de fik te steken, dat gaat wel heel ver. Ja, maar ik bedoel, hij heeft ontzettend zijn best gedaan. Mm. Waarschijnlijk heeft hij toch een wat oudere vrouw getroffen. En daar werkte het niet bij, zijn charmes. Nee. Nee. Nou, nee, maar, dat, dat... maar ik heb me ook nog nooit durven te vergrijpen aan een stagiair, nou, Ze zijn echt vreselijk puberaal. Nou, Beetje heb... Stinken, weet je wel. En, uh, ja? Oh, je maar ja, ik werk alleen maar met vrouwen natuurlijk. Oh, af, ja, en ja. af en toe krijg je dan een man tussen, maar meestal zijn het allemaal vrouwen die in de sociale sector een roeping willen uitoefenen natuurlijk. En sommige echt die kunnen gewoon echt helemaal niks. Ook gewoon echt zo.. <laughs> Van die domme blondjes. Ja, nou echt? Oh, moet die ik kon dat je. Dat oh, Dat weet ik helemaal niet. En die laat ik dan op hun bek gaan, gewoon. Oh, is <laughs> die geef je agressief? Gewoon... Nee hoor, als je hem goed behandelt. Die geef je zo'n volle pot met de urine en dan laat je ze struikelen, weet je. <laughs> nou, zegt hij. ik op hun bek laten gaan? Nee, nee, nee, nee. Want dan lig je eruit Want Maar er zijn allemaal protocollen voor. Nee, oh. je moet tussen de regels doen, moet je toch wel weer een, een beetje. bepaalde acties moet je weten. Okay. Te bedenken, maar door ze gemotiveerd worden, gestimuleerd en creatief worden en zoiets. Precies. Kwart voor negen en een plaatje die je wekelijks draait is natuurlijk Wakey Wakey omie, omdat die zo toepasselijk is. Je I know you wanna rest your Ja, Wakey Wakey is de band... en you saved my life once. Ja, het is leuk. Dit. Echt, daar, word je, daar word je gewoon vrolijk van. Het is echt... Uh... Goedemorgen, Zandvoort! Ja, straks weer. Natine, goedemorgen, Zandvoort. Ja, ik heb een, een zeer opmerkelijk bericht. Ik vind het wel heel apart. Ja? Er is uh, in het Zweedse Götland... ...een historisch pand te koop. En daar zit dus een opgebaard middeleeuws kalet in de kelder. En het is verplicht... ...vanwege het UNESCO-werelderfgoed... Verplicht om onderdeel van het interieur te blijven. Oh. <laughs> Dat is natuurlijk heel leuk. Het is een beschermd monument. Het is in 1750 gebouwd op de fundamenten van een verlaten Russische kerk. Ja? Met daaronder een begraafplaats uit de steentijd. Ja? Ja, het geraamd in de kelder werd in 71 ontdekt. Er ligt daar bescherming onder een glazen plaat. Oh, <laughs> en in een tweede ruimte ligt ook nog een schedelachtig glas. Ja. Van wie, wie de menselijke resten zijn. Uit 1200 is hij dan is niet bekend en uh, ja de woning die kent dus een vraagprijs van slechts 453.750 euro. Vind je dat het uitgezocht moet worden van wie dat skelet is? Ja, maar je kan er wel natuurlijk een museum van maken. Dan kan je gewoon een, uh, aan de zijkant een ingangetje maken en uh, komt dat zien een skelet. En als je dan inderdaad die muziek te doet. van uh, ja wie? ja zo dat soort dingen, maar weet je een spookhuis van maken onderin leuk. en uh, gewoon goed exporteren. Ik vind het wel leuk. Ik vind oh, het uh, oh, die is wel leuk om je eerste vriendinnetje. Of ja. een vriendje ja, mee te nemen hier, naar de kelder. Ik woon hier. Ga je die trappen? Ga je met hem? <laughs> die krijg je echt een. Echt, echt zo'n vervelend heen. vriendje. die gewoon echt wekenlang achter je aan heeft gelopen. Ze van nou eindelijk heb ik een afspraak met En dan zeggen ze: ga je mee naar beneden, naar de kelder? En dan denk je: oh man, dit wordt score. Oh, oh, ik, ik ga me ge... je mee naar mijn slaap? Is het lichtstuk? Ja, is het lichtstuk. Okay. Ja, nee, doe maar. Even een, even een, even een, uh, we gaan even op de tast. anders wordt mijn moeder wakker. Of op de tast. En, uh, de, nou, en dan kom je daar en doet ze het licht aan. Achter dat skelet natuurlijk. Want dat moet het ja. ook allemaal even goed doen. Uh, ja, dan. Oh. oh man, dat is klaar met die afspraak. Oh. Hoeft niet meer gewoon. Ja. Uh, ik heb hier nog een bericht over. Ja, de koningin. Die is ge geopereerd aan staar. Oh, wat erg. Ja, hoe oud is ze? Ze is van 39 of zo. Hoor. Ja, jij bent ook geopereerd aan oh, staar. Ja. Ik denk, nou, dit bericht moet ik even meenemen, natuurlijk. De koningin Beatrix, je kent haar nog wel, zeg maar. Die ja, wat Star is. Wie, wie, wie zeg je nou? Die is donderdag aan de rechter oog geopereerd. En dezelfde dag is hij weer naar het ziekenhuis, uit het ziekenhuis gehaald. En, uh, de, ja, weggehaald. en. en uh, even kijken. Ja, nee, dat gaat, het gaat goed. Met de vorige ingrepen uh, was het inbrengen van uh, linkerknie. Oh, ze heeft een nieuwe linkerknie. Nou, die is dus er gelukkig niet... nog niet. Nee, precies. Uh, ja, dus het gaat goed. Was in een bronofone ziekenhuis in, uh, in Den Haag. Dus.. In, in Den Haag, hè, dan gaan ze, de politiemacht gaat, gaat het anders aanpakken. Heb je dat gezien? Is er opnieuw? Nee. Ik nee. moest ze zo op. Wat gaan lachen. ze doen? Ja, ze gaan het anders aanpakken. De Den Haagse politie, die heeft zoiets van uh, Haaglanden heet die geloof ik. Die gaan sneller op de plek zijn waar het allemaal gebeurt. Oh, nog sneller. Dat, dat, dat, dat, dat gaat nog sneller. Ja, je gaat het nog beter aanpakken. En dan, dan zag je een fragment van twee agenten. Je kwam aanrijden in een auto. Zette heel snel een auto neer. Stapte uit de auto vandaan en rende naar het. Nou, het was allemaal in scène gezet natuurlijk. Naar het eh, incident, de, de, naar het, naar het incident. Ja. Ja. En daar viel het wapen op de grond. De pet viel er van het hoofd af. Het telefoon viel op de grond. Het zag er allemaal zo stuntelig uit. Ik denk, volgens mij, hebben ze dat toch een paar keer geoefend. Maar het zat er nog niet dat goed in. Dat is nog niet snel genoeg. Nee, nou sta je daar ter daar en je Je denkt van, oh ja, mijn wapen. Maar uh, is er, is ik ga even we... terug, even zoeken. Maar uh, nog even over de koningin. Is er een register waar we haar sterkte kunnen wensen en zo? Oh, dat zal vast wel. Want uh, ik heb ze ook nog wat meegemaakt bij mijn rechteroog. Dus ja. uh, ik zeg van nou, uh, dan kan ik misschien waarschuwen. Hè? Oh, wat voor uh, dingen er allemaal bij komen Complicaties kijken. Complicaties en zo. Ah, dat is misschien wel, ah, ze zou wel ze zou, Als dat gebeurt, zou het wel heel groot nieuws zijn gelijk. Hè? Ja. Oeh, als je dan iedere ochtend naar het ziekenhuis moet voor de zekerheid. Uh. Stel je voor dat ze in die tijd die coma was gekomen. Die uh, ja. naar die geb gebruik, weet je wel. Dat ze even te veel GEB hebben gebruikt. Ja, dat kan ook nog. Dat he? kan ook nog. Alles nou, kan... oh. oh, wacht, daar komt ze net binnen. Nee. Beetje. Hé, hey, ben je? Alles goed. Maar we wachten nog steeds. dat we deze klank horen. en dat dan Willem-Alexander achter haar staat met Maxima. en dat ze haar al aan de kant duwen. En dan zeggen ze: Dames en heren, ik mag u presenteren. Willem-Alexander en Koningin Maxima. Die I'm I'm walking to the bones, I am a soldier on my own I don't know the way, I'm riding out the hiding, I'm hiding, I'm I'm waiting for the call I'm reading the and I'm ready for Take time En uh, dat heet uh, Iron Woodkit Iron. Dat is een van die kit die smeer je op, op hout weet je wel Dat krijg je er niet af van deze plaat krijg ik niet uit mijn hoofd Ik vind hem zo goed dit vooral Het begin, het, het is zo dramatisch Het zou gewoon in een film kunnen zoiets. Dus dat heb ik een beetje met deze plaat Hoe ging het nou ook weer? heren! ja nou goed we laten meer erover ja, uh, ja, is zes over, minuten voor ah, negen ja nou, je sorry je hebt over de staar van de koningin ja ah, niet, maar wat ging. er wat er nou al gebeurd is er is in uh, uh, uh, in Deventer is er een wethouder geweest huh? hè, hebben we hebben het over hoge bomen vangen veel wind ja hè? die kan niet eens anoniem in je oog laten opereren maar wethouder Aanen die is dus uh, betrapt op winkeldiefstal. Hij had dus verfkwasten niet afgerekend bij een bouwmarkt. Verfkwasten. Schandalig hè. Pak ik het er dan meteen groot aan. Maar het is ook niet te geloven. Nee, hij, hij ging gewoon naar de bouwmarkt. Had helemaal geen bandje bij zich en alles. Hij zei ook van ja ik ben betrapt. Ja, uh, verfkwasten had hij even in zijn achterzak gedaan. En toen heeft hij alles afgerekend. En hij is gewoon die kwasten vergeten. Maar ja, het alarm ging af. Ja, en uh, protocol, uh, winkeldiefstal, uh, politie gewaarschuwd. Daarin hebben een proces opgemaakt tegenaan. En de justitie buigt zich over een eventuele straf. Meegenomen kwast heeft hij ingeleverd en hij zegt hij hoort te betreuren wat er is gebeurd. Maar ja, je moet dus natuurlijk wel van onbesproken gedrag zijn als wethouder. Ja, ik vind het wel weer. Dit is maar echt ik, weer. Het kan ook zijn dat je, dat je het echt vergeten bent. Ik ja, dat, natuurlijk. Man, die man gaat toch niet zijn baan op het spel zetten door een paar van die verfkwasten ik heb je iets van kinderachtig gedoe, zeg. Ja, dat is het waar. Mensen gaan er weer van uitvinden dat het kwaad Ja, hij wilde echt ja. ver vast meenemen. Zeg. Nou, botje ontdoor. Ik zie daar weer een aflevering van. Uh, precies, Lone Order. Uh, ja. uit vandaan komen natuurlijk. Ik, ik, ik ga even een, een, een techneut open doen. Je gaat even een jonge man binnenlaten. Is dat uh, echt je man van je dromen? Nee, volgens mij niet. Nee, dit is uh, gewoon een uh, jonge man die de techniek gaat doen. Straks na 10 uur, uh, goedemorgen zand wordt. <laughs> Ik moet er ook wel een beetje om lachen. Top, ik tot en met... we uh, doen we? Tien uur hè, vandaag. Ja, het wordt een dagje zomer. Een temperatuur van rond de 26 graden. Soms voor op de kletkant van Nederland. Dan moet het gewoon ook waar zijn, hè, als het daaruit staat. En uh, ik zou zeggen, kom deze kant op. Blaas je krokodil op. En gaan genieten. Dan draaien wij even BDI's. Noel Kelleck heeft ook zijn cd gepresenteerd afgelopen week. Het wordt een wedstrijd. Wie gaat het binnen? Wie gaat de meeste cd's verkopen? Miljonair. Dat word je uiteindelijk. A sweet cat it gets to figure as a 14 minute ride. You drive it and I'll spend it looking out my window. A sweet sound with all the shadows painted and the light. The way I see it now so clear Like diamonds on the water And battle with me and you Battle with yourself For there is a higher A I love you like a millionaire And on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 Ik kwam, oh jezus eigenlijk, nee. Het is een Liam Gallagher met beady eyes. En, wat zeg je? Is het alweer? Nee, de klok Oh, dit is alweer 9 uur. Dat betekent dat we er even tussenuit gaan voor het nieuws. En dan zijn we straks bij je terug. Hou hem hier. Wel meer gehouden hoor, helaas. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM